telefoon heb ik zo goed, is Jim Draaier van een nieuw winkeltje in Zandvoort Goedemorgen Goedemorgen met Jim met van Patisserie Zandvoort uh, Wat is Patisserie Zandvoort? Ja, Patisserie Zandvoort het is niet alleen chocola, het is ja. ook gebak Ah En koekjes en allerlei heerlijkheden En, en horloges nou ja, ik verkoop geen horloges. Ik doe nog uh, de reparaties. Ik weet niet wie je geïnformeerd hebt, maar ik doe nog uh, de horlogebatterijtjes. doe ik nog. Ah. Ik verkoop geen horloges meer. Dat doe ik niet. Ja. Dus dat. En de reparaties doe ik van de sieraden. Oké, okay. nou dat is hartstikke leuk. Uh, en graveert u dan ook nog dingen of uh, zo, of dat niet meer? Graveren. Nou, ja. Ja, dat kan ook allemaal nog. Alles wat met het vak te maken heeft, dat kan met het juweliersvak. dat kan allemaal. Wat bijzonder. Dus. Maar de, ja, zonder... de, de, de hoofdactiviteit is begrijp ik uh, eigenlijk gewoon. Ja, lekkers. Is bonbons is bonbons en, en banket en gebak. Uh, ja, en, en ja. Die, die bonbons. Hè? Ik, ben, uh, ik eet uh, af en toe wel eens een godiva of een unidas en uh, ja. of wat andere ja. dingen. Waar waar komen uw bonbons vandaan? Bonbons komen ook uit België. Ah. Uh, onze bonbons hebben meer cacao en minder suiker, dus ze zijn wat smaakvoller. Aha, dat klinkt heel erg goed. Ja, ze zijn erg lekker. Ze worden ook erg goed ontvangen door iedereen. Ik uh, kom zo meteen eventjes ja. bij u proeven. Uh, ja. En wat, wat nog meer? Want, gebak? Uh, bent u nou, zelf hebben, bakker? Of had, gebak. Of... Uh, nou, uh, Ik weet niet of u dat bekend is. Kent u de Emma Plak? Dat is een, uh, een bekend Zandvoorts gebakje. Dat is bedacht in de jaren 50. Door, uh, door een van onze bakkers uit Zandvoort. Ze willen allemaal met de eer strijken rond die tijd. Ik weet niet precies wie het gedaan heeft. Eén zegt Bakkerpaver en de andere zegt weer Rinko. Dus ik hou dat een beetje in het midden. Ja. En, um, maar die hebben wij dus weer teruggebracht, zeg maar, en die verkopen we. En dat is uh, opgerolde uh, uh, cake, zeg maar. Er zit confituren tussen en slagroom erop. Oh, dat en het is je. Dat is de eer van uh, koningin Emma bedacht. Aha. Dus dat. En, ja. en, en, maar maar uh, wie, wie, wie bakt dat? Nou, die bakken wij hier zelf. Oh. In de bakkerij hebben we een oven neergezet. Oh. En uh, ja, die bakken we zelf hier. Nou, dat is een heel apart verhaal. De emmerplak ja. is, uh, de, ja. de is de weer moor, terug in Zandvoort. de moorkoppen maken we ook zelf. En de rest, komt, de rest van het gebak komt uh, van Leek uit Beverwijk. Ik weet niet of u dat bekend is. Uh. Leek uit Beverwijk, dus is een patisserie, die heeft een ster. Ja, wow. En uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het is allemaal erg lekker. Maar ja, het enige is dat u zelf kon proeven, hè. Ja, ik, ik kom zo, zo meteen na deze uitzending... Uh, we kunnen uh, we meteen even kennis maken. Ga ik even een paar boodschapjes doen en dan kom ik uh, uh, toch zeker eens zo'n heerlijke bonbon uh, even, even proeven. Oké, okay, ja, ik ben van harte welkom natuurlijk. En trouwens, iedereen uit Zandvoort, hè? Dat is logisch natuurlijk. Ja, dat, en, en, en ik denk dat de toeristen en de voorbijgangers toch ook zeker welkom zijn om te komen genieten? Ja, allemaal, iedereen. Zeker, zeker. En u zei ook dat er wat minder suiker in het... Uh, in het uh... Ja, er zit wat minder suiker in en, en er zit wat meer cacao in, dus hij is wat smaakvoller. Ja, ja. en dat is dus ook ja. wel gezond voor mensen natuurlijk, hè? Dat nou mensen... ja, gezond. Ja, weet je, ik zeg altijd alles met mate. Ja. En er zit, ja, dus dat, dat is mijn motto, alles met mate. Ja, maar... All alleen wat andere dingen, ja, zeg ik maar wat meer, maar uh, dit soort dingen, alles met mate. Ja, dat, dat, dat, dan zal ik me niet te buiten gaan als ik erover heen aan stond. <laughs> Prima. <laughs> nou, ik ben heel erg blij met dit, uh, met dit goede nieuws. En ik vind het ook heel leuk dat u alle dingen uit het oude vak uh, ook nog uh, doet. Ja, ja. Um, ja ze vinden altijd terecht voor een, voor een reparatie van een sieraad... of een horlogebatterijtje of een reparatie aan een horloge. Ja. Dat kan allemaal. Uh, en, dus. dat, en dat wel te midden van alle verleidingen? Sorry? En dat wel dan te midden van alle verleidingen? Ja, ja, precies. Dat ja. zeker. Zeker, ja. ja. Maar ja, de beroemde schrijver Oscar Wilde heeft ooit gezegd: I can resist every temptation except temptation itself. Dus, uh, <laughs> ja, precies. Ik ga kijken of ik dat kan volhouden. Ik nou, bedank u uh, voor deze uitzending. Heel veel Graag succes met patisserie Zandvoort natuurlijk. En uh, volgende week dat wil ik nog even zeggen. er is dus een ja. kleine uh, reclamepraatje. Hebben de, de Emma Plak dus, uh, hebben we een, een, een weekendaanbieding. Hebben we daarvan. En dan is die van 2,85... Nee, van 2,85... Van 2,50. euro. En... Verbinding is... We hebben een weekend dat gaan noemen. Die gaan we lanceren. Hartstikke leuk. Dank u nee. wel. Uh, en is... Heel veel succes. Het, en tot ja, ziens. Dank u wel. En het is natuurlijk Halterstraat 14 niet te vergeten. Dat is ook wel erg handig om te weten. Absoluut. Ja? Ik weet u het Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Hè? Dank u wel en heel veel succes nu ook met uw programma. Bedankt. Dank u. Dag.